Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een carnavalsoptocht in de Duitse stad Niederkassel zijn drie mensen gewond geraakt... toen ze van een metershoge praalwagen vielen. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag in de stad tussen Keulen en Bonn. Na de optocht stopte de trekker die de wagen trok... maar vervolgens kwam die toch weer in beweging, meldt een Duitse krant. Daardoor zouden drie mannen hun evenwicht hebben verloren en naar beneden zijn gevallen. Een man van 51 raakte ernstige wond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht.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 ik moet eerlijk bekennen, ik heb ze alle twaalf, maar ik heb er nog geen letter in gelezen. Oh. Ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Je wacht op een strenge winter. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus, dus ik, een volgende keer kan ik je daar waarschijnlijk wat meer over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 ik ging dan altijd per Kees uh, gips lenen. En later kwam ik hem dan in andere posities tegen. Toen ja, uh, was, uh, was hij een beroemde kunstenaar. Toen was hij een beroemde kunstenaar. Maar hij had altijd, was hij mij nooit vergeten. En zei oh. dit is altijd van Herman, uh, wanneer kom je dat uh, gips nou eens terugbrengen? Wat <lacht> je, je ooit bij mij geleend moet nog gebeuren Het zeker. moet nog uh, ja, Hij leeft niet meer. Dat nee. nee. kan dus ook niet meer, maar uh, ja, inderdaad. En... Uh,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 Ja, dat is... Uh... <laughs> dat dat is moet ik degene... natuurlijk vragen, helemaal. Dat man. Is Dan is de... snap je. Dat is voor degene die hem vindt. Ook. Ja, ja, ja. Oké. Okay. <laughs> ja, toch wel bijzonder, toch? Dat is heel bijzonder, maar ja. ik heb toch een bijzondere band met Kees uh, Verkade gehad. verder over Kees Verkade. Hij woonde in Monaco. En Erik of rulsma de soldaat van Oranje, die woont op Hawaii. En uh, Erik uh, Kees had een beeld gemaakt van koningin Wilhelmina. En dat zou in Noordwijk worden onthuld naast het Oranje Hotel. Naast het uh, ja. uh, oh, oh, ja, Oranje Hotel. Hè, waar, ja, ja, ja. waar je mensen die je dingen tegenwoordig opneemt. En uh,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 En, dus, en die man moest dus helemaal vanuit Hawaii vliegen. En die kwam speciaal ja. daarvoor naar ja. Nederland. En Kees Verkade kwam speciaal vanuit uh, Monaco ook voor die dingen. Was ze zin in? Een, ja, is nou, ja, dus hun vak en hun promotie. En het zal ja, ja. ook wel gezellig geweest zijn. En een hals werd betaald. Dus dat geldt. Dat, dat scheelt, wel, ja. ja. En... Uh,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 op het Verzetsplein in Zandvoort. beeld was gemaakt door Kees Bekaarden. Onthulling werd gedaan... ...door Erik Hazelhof Roefsema, Beter bekend als de Soldaat van Oranje. Was het een beetje een mooie onthulling? Had, had ja. de gemeente er werk van gemaakt? De gemeente had er werk van gemaakt. Hm? En uh, ze hebben zelfs nog een lunch georganiseerd... ...waar je met een touringcar naartoe ging. Oh, okay. Het was echt uh, topverzorging. Ja, ja, nee. ja, ja, ja. ja. Een andere hobby van jou is... Uh, Olie Bommel, ja. zeg het goed. Ja, Ollie B. Bommel toch? Ja, olie Olivier Berendines Bommel. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. De meeste mensen hoe, weten niet waar de B voor staat, maar ja. dat is dus uh, Berendines. Ja, maar hoe, hoe kwam je daarbij bij de, deze strip? Want het is eigenlijk een strip toch?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 Eigenlijk uh, is Tom Poes de strip en Olivier Bommel zijn de verhalen. En okay. Olivier Bommel is literair verantwoord en mag ook op de lijst voor studenten gelezen worden. Oh, yeah? oh. En dat komt omdat het een derde tekening is en twee derde tekst. <coughs> ja, ja, ja. Oké, okay, dat, dat is een hele andere, andere constructie. Vorm. Ja. En uh, bij het overlijden van Martin Toonder heeft Martin Toonder in zijn testament geschreven dat... Uh,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 J'entends cette voix si belle, elle me tient compagnie dans mon palais de cigare.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 Ja, je ja, bent, ja, dat is echt heel Heb ook veel inzichten in. verworven? Ja, ja, en het meest grappige vind ik nog. dat ik heb één keer in de modules een tien mogen halen. <lacht> en dat was voor de seksuele afwijking. Afwijking? <lacht> dus wie helemaal normaal is, is niet normaal. Had ik het <lacht> dan zo zeggen? Ja, ja, ja. ja <lacht> dan vind ik dat zelf ja. nog wel grappig. Dat ja, ja, ja, ja. Ik denk van ja, ja, had ik daar precies nou dat ja. zijn cijfer ja. voor. Ja. Ja. En misschien had het wel veel raakvlakken met je eigen. Uh, nee, ik kan me er ruim in verplaatsen. Ja, ja. Van <laughs> het over vrije geest. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja. En, en uh, je schrijft ook dat je een levensgenieter bent. Ja. Uh, was je dat altijd wel uh, al? Of ben je het echt geworden? Ik ben het inderdaad na, na al die levensdingetjes die ik meegemaakt heb, ben ik dat meer gaan geworden. Ik ben meer gaan genieten.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 Dankjewel voor dit gesprek, Herman. Graag gedaan. Ja.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 Even kijken, we gaan afsluiten. Ja, het zit erop. We hebben geluisterd aan Herman Harms in deze radioshow In Gesprek Met. En je kan het allemaal terugluisteren als podcast via ingesprekmet.info. Ik ben Ben Veugen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.